Volgens de advocaat van Satudara moet een gesprek met de politie leiden tot meer begrip. Hij doet de berichten over een op handen zijnde confrontatie af als nonsens. Elf Nederlandse marisjosees die in voormalig Joegoslavië zochten naar oorlogsmisdadigers zijn terug in Nederland. Na de arrestatie van Goran Hadjic vorige maand is het team opgeheven. Hadjic was de laatste verdachte die door het Joegoslavië-tribunaal werd gezocht. De koninklijke marechaussee heeft de afgelopen jaren in totaal 14 medewerkers geleverd aan het internationale recherche in Sarajevo. Ze voerden vele geheime acties uit en hebben zo bijgedragen aan verschillende arrestaties. De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben een bezoek gebracht aan een aantal wijken waar rellen waren. In onder meer de Londense wijken Tottenham en Hackney spraken ze met mensen die door geweld hun huis kwijtraakten. Ook ontmoetten ze brandweerlieden en andere hulpverleners. Prins Charles beloofde ook financiële hulp. Uit zijn liefdadigheidsfonds, de Princess Trust, stelt hij ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar. De vrouw die gisteren in Hilversum bij een raadselachtig ongeluk zwaar gewond raakte... is in het ziekenhuis overleden. Ze werd gisterochtend met zware verwondingen gevonden. Eerst werd gedacht aan een geweldsmisdrijf, maar de politie gaat er nu van uit... dat ze met haar scootmobiel tegen een slagboom is gereden. Het weer, vanavond droog en opklaringen. Morgen wordt een zomerse dag, veel zon en maximaal 24 graden. Later op de dag bewolkt en s'avonds kans op enkele regen- en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. In Engelse rechtszalen wordt hard gewerkt om alle relschoppers van vorige week te straffen die gearresteerd zijn. Maar daar is nu kritiek op, want die straffen die zouden veel te hoog zijn. Ze hebben twee mannen vier jaar gekregen voor het oproepen tot rellen op Facebook. Terwijl die rellen, die zij bedoelden, er niet kwamen. Nou, hoe hoog die straffen zijn en hoe daar gereageerd wordt, hoor je zo van onze man in Londen. En in de reisrubriek met Floortje Dessing... hoor je hoe het kan dat het ene drie hotel veel beter is dan het andere drie hotel. En de baas van LinkedIn is hier. Topics. Maar eerst is gewoon Lucky Gink hier. Ook te zien trouwens via de webcam op bn 2 Met op vijf van de top vijf. Een mooi emotioneel moment uit de Amerikaanse politiek. Zoals je weet is de race om de Republikeinse kandidatuur in volle gang. En je hebt de Romney, dat is een beetje de normaalste. Rick Perry, dat is de gelovige. Father, our heart breaks. Bla bla bla bla. En je hebt Michelle Bachmann, Beckman, um, de kandidaat van de Tea Party is dat de rechtervleugel. Nou, nu was het gisteren de sterfdag van Elvis Presley. We played you, you a little bit of Promised Land when we pulled up. You can't do better than Elvis Presley. Ja, en als je dan een speech voor de godvrezende staatsliefde Amerikanen aan het houden bent, dan moet je natuurlijk wel even Elvis benoemen. Zo'n belangrijke sterfdag, ja, dat vergeet je gewoon niet. En dus dat was er even een klein emo momentje, een mooie stilte, een stukje ballad. Een minuutje stilte en dan prachtige speech van Michelle Beckman... over het overlijden van Elvis Presley 34 jaar geleden. Even luisteren. Happy birthday! Let's all say happy birthday to Elvis Presley today. En ze had zo'n naast. Kee! Ja, ik heb een nieuwe pingel. Hè? We gaan naar de goalsvesten. Begin juli stort een deel van het dak van het stadion in. En nu is er nieuws over waarom dat gebeurde. De constructie was gewoon nog niet sterk genoeg om delen van het dak te kunnen dragen. Essentiële spanten, koppelstaven en schoren ontbraken. Ja, en elk ei weet dat je zonder spanten, koppelstukken en schoren geen dak kunt bouwen. De onderzoeksraad wil nu dat de bouwers zorgen voor optimale stabiliteit en sterkte van de constructie. We gaan naar nummer drie. Daar staat Lowlands. en Dat gaat als een malle op internet. Donderdag, dan begint het. En gisteren kon je nog kaartjes kopen. En ja, Lolens, het is eigenlijk al maanden uitverkocht. Maar gisteren, een restantje nog. 750 kaartjes over de toon. Ik moest je bellen om exact 11 uur. En het keyword was hier, Willemijn. Hm, ik heb al een kaartje hoor. Snel, ja, ik niet. Ik ja. wilde het supergraag ja. hebben. Wees snel was het keyword. Dus ja, ik heb er een reportage over gemaakt hoe dat Je wacht ik op de klok? Oh, dat. Ja. Je ja. Kersa oude klok. De allerlaatste 750 kaarten voor het muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen, die vanochtend in de verkoop gingen, waren binnen 6 minuten uitverkocht. Oh. Zo eindigt mijn Lowlands-avontuur. Mooie reportage was dat. Hè? Ik verveelde je bij ja. B&M. Ja. Mensen die wel gaan, die gaan, gaan er dus al veel morgen. Al staat de traditionele file dan wel weer op de dijk. En heb je, uh, dan heb je wel het mooiste plekje op de camping. Ja. Heel leuk. Ja. We gaan de politiek in. Te beginnen uh, bij minister Hillen. Want uh, ja, wie, weet, wie, wie weet je wie er een stelletje zeikers zijn? Huh? Ja, die soldaten? Ja, precies, militairen. De soldaten hebben altijd gemopperd. Alleen vroeger was het mopperen in de kantine bij de rondo's. En tegenwoordig gaat het op internet. En, en krijgt het geweldige publiciteit. En daardoor lijkt het alsof ik een geweldige dingen fout ga. Maar dit is eigenlijk van alle tijden. Ja, en Hille weet dat. Omdat hij vroeger iemand kende. die een vriend had. wiens buurman <coughs> bij het leger zat. En die man die altijd dus ook graag rondo's. Het mopperen ging in dit geval over de logistieke problemen bij de politiemissie in Kunduz. En dat hadden ze niet moeten doen, zegt Hille. Een militair houdt altijd zijn kaarten gedekt ook als het tweetjes en het drietjes zijn, omdat de vijand luistert ook altijd mee. En als je inzicht geeft in dingen die bij jou niet kloppen... dan wordt het ook ergens anders opgeschreven waar het niet opgeschreven zou moeten worden. Ja, de tweetjes en de drietjes die zijn inmiddels opgelost. En dan tenslotte nog nummer twee, daar staat de rekenfout van Rutte. Het was geen rekenfout, het is, het is, je kunt de, de som op drie manieren maken. Ja, yeah, dat weten we nu al. De rekenfout dus. Ja, hoe het zo idioot zijn om te denken dat ik daar een som kan gaan zitten toedekken... die later toch uitkomt. De rekenfout van Rutte. Ik heb heel oprecht gemeend hiermee goed te communiceren. Laten vastgesteld dat dat niet zo was. Daarmee is die som zelf niet verkeerd. Maar ik had beter die andere som kunnen laten zien. Ik kan echt het woord som niet meer horen. Ik, ik laat die som zien. Oh, ik, ik vertel hem helemaal uitvoerig. Ik, ik leg uit de 88 miljard van Griekenland. De 20 miljard inkoop wat er tegenover staat. Op die som kun je kritiek hebben. maar Daarmee is die som niet verkeerd. Het is alleen niet de handige som. Ja, en nadat Rutte dat 390 keer heeft verteld. En nogmaals een briefje heeft geschreven. Ging de, Kamerlijk einde, de Kamer eindelijk akkoord. Ja. Ja hoor, premier Rutte die kan opgelucht ademhalen. Al die partijen die hij zo hard nodig heeft. Zij nemen genoegen met zijn zoveelste uitleg over alle miljarden die naar Griekenland gaan. Ja, alleen de SP spatte er nog wat tegen. Die vindt nog steeds dat de som verkeerd is. Als je dan zegt die som is in zichzelf verkeerd, gaat dan daar het debat over aan. Zou ik ah, denken. Maar nogmaals, ik stop nu. Ja, thank God. En dan was het voor vandaag weer. Ik ga kaartjes kopen voor iets anders een keer. Of waar ga je naartoe? Ja, dat weet ik niet. Hm. Kan niet naar Lorenz. Hm, nou zie ik je daar niet. Nee. jammer. Hm. Hm. Morgen ben ik hier nog gewoon Luc. gelukkig. Wees niet. <laughs> maar vrijdag zit Luc hier. Ja. Dat was een pluk. Uh, <tie> Dan mijn blaadje. Ja. In het Limburgse heel is heel veel ophef ontstaan over een psychiatrische instelling. waar in de jaren 50 opvallend veel jonge gehandicapte patiënten zijn overleden. Dat zal je gehoord hebben deze week. Nou, in bnn Today duiken wij elke avond de geschiedenisboeken in. In de 17e eeuw, daar keken we op een hele andere manier tegen gehandicapten aan. Bart Grop van het Museum Boerhaven, die weet er meer van. Bart, goedenavond. Ja, goeie avond. Wat gebeurde er met gehandicapten zoal in de 17e eeuw? Nou, daar werd niet zo um, kies mee omgesprongen zoals we dat vandaag de dag gelukkig uh, doen. Nee, als je in de 17e eeuw gehandicapt was, uh, geestelijk verstandelijk uh, beperkt zoals we dat vandaag uh, noemen. Uh, daar werd er, ten eerste werd er geen verschil gemaakt tussen psychiatrische patiënten en uh, gehandicapten. En die werden gewoon weggestopt in een... Ja, in een kerker zouden wij dat, uh, dat nu noemen, in zogenaamde dolcellen. In een kerker vastgeketend aan de muur, zoiets? Uh, als zij uh, een gevaar voor zichzelf vormden of voor hun uh, mede-celgenoten, dan werden ze wel degelijk vastgeketend. Ja. Ja, en kreeg je daar ook nog wel wat te eten dan? Daar kreeg je wel te eten, ja. Dat om, uh, He, want het was, ja, ik denk dat het, dat het vergelijkbaar is met hoe gevangenen in die tijd uh, behandeld uh, werden. Het is overigens uh, ook zo dat je uh, ook door je familie in uh, zo'n situatie terechtgebracht uh, kon worden. Ja. Als je een uh, oude opa of oma uh, was die uh, aan het dementeren uh, was en je was lastig voor, uh, voor familieleden, dan uh, kon je tegenbetaling ook in zo'n dolvel uh, eindigen. Ja, overigens is het natuurlijk dit verhaal, dat is uh, verschrikkelijk. Maar wat er natuurlijk in de heel is gebeurd waar die patiënten zijn overleden, bloem, laten we, dat is ook verschrikkelijk. Dat we nog even erbij gezegd hebben. Um, en en de manier waarop wij tegenwoordig. Oh, er komen natuurlijk af en toe ook wel eens verhalen naar boven van gehandicapten die aan de muur worden gebonden. Maar in die tijd was dit dit is nog wel even een wat erg voorbeeld. En dit is uh, dit is veel. Uh, de leefomstandigheden uh, ook, uh, ook in heel die zijn natuurlijk veel, uh, veel beter uh, geweest. En, uh, en om, om eigenlijk om daar een uh, goed beeld van, van te kunnen krijgen. Hmm. Bij ons in het museum hebben wij een aantal uh, van, die, uh, van die dolcellen gemarkeerd. Maar als je echt goed wil zien hoe men uh, in de 17e of in de 18e eeuw met uh, vreemde vogels, laten we ze uh, zo ja. maar noemen, uh, want zo werd er tegen aangekeken, dan uh, is een bezoekje aan uh, bijvoorbeeld het dolhuis in, in Haarlem. Uh, Waarom heet het eigenlijk een dolhuis? Omdat daar dollen in opgesloten ja. werden. En dat waren mensen die dus, die dus gek waren. Ja. Die ja. Uh, uh, nou, psychiatrische uh, patiënten. Het was een kort verhaaltje. Dankjewel, Bord Grob van Museum Boerhaven. Ginnig, tot ziens. BNN Today. De grote baas van LinkedIn die is hier zometeen. Een op de vier Nederlanders die heeft een profiel op LinkedIn, LinkedIn. Maar de vraag is een beetje, wat doe je ermee? Als je niet op zoek bent naar een baan. En je hebt hem wel, want je wil wel een beetje meedoen. Maar dat moet je ermee. En we bellen naar Engeland. Daar worden de railschoppers van vorige week voor de rechter gebracht. En uh, die rechters daar, die straffen heel erg streng. Zometeen hoor je hoe dat zit van onze man in Londen. En Floortje Dessing, die ook. Zometeen.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 Zo kan het maar ook. Maar gewoon goed. Goed, ik ga weer in mijn fijne youth hostel ergens <laughs> in Thailand zitten, denk ik. Of ja. een meteentje. Willem Rijmers van het programma Herrie in het Hotel. Dank, Floortje Lessing. Dank u wel. Heel plezier. He? Dag. Ja, Dag. Floortje Lessing, dank en tot volgende week. Exit Holland. Van de hotels naar Colombia, maar dan niet over de hotels. Heb je het over. Maar over iets anders. Het internetbankieren, daar is nog bepaald niet de normaalste zaak van de wereld... weet Robert-Jan Vriele. Robert-Jan, Goedenavond. Goeie Nou, lijkt mij zo dat dat wel meer uh, is in uh, nogal meer landen in Zuid-Amerika, maar in, in Colombia dus ook. Hoe doe je dan je normale dingen, zoals je huur betalen en nou ja, van alles en nog wat? Ja, nou, dat is uh, lopen met geld en in de rij gaan staan. En dan, uh, en dan gewoon betalen bij het loketje. En, uh, en dat geldt voor alle, alle dingen. Water, gas, elektriciteit, televisie, noem maar op. Dan moet je allemaal moet je dat in de rij gaan staan om dat allemaal cash te gaan betalen? Uh, ja, zeker. Het kan wel via de bank, maar bijna niemand doet dat. Ik denk dat ze de banken wel niet vertrouwen. Mm -hmm. uh, en, uh, en ik ga dus ook gewoon elke maand een netje oh. in de rij staan. Want er is wel internet, dat wel. Ja, ja. ja nee, er, is, er is zeker internet. Nog wel meer dan in Nederland. Denk ik zelfs alle uh, kappers en weet ik veel wat hebben allemaal wifi. Hm. Maar uh, nee, maar de, de, het internetbankieren is nog niet echt gevorderd wat dat betreft. Maar ik kan me zo voorstellen, dan loop je met een zak geld over straat omdat je, je huur gaat betalen. Dan voel je je niet heel erg veilig, toch? Nee, ja, dat, dat, huur, dat is misschien wel Ik ben natuurlijk buitenlander, dus dat maakt mij misschien net zo anders. Maar ik geloof dat wel meer mensen de huur betalen, want ik zie altijd een lange reis staan. Ja, dat is een beetje raar. Het is onveilig hier in Nederland en de mensen lopen veel meer met grote hoeveelheden cash straat, omdat ze alles uh, in cash moeten betalen. Ja. En ja, ik voel me daar ook niet altijd even prettig bij, maar het uh, kan niet anders. Maar ge gebeurt er wel eens wat? Nou, ik klop het even af, tot nu toe nog niet. Ja, ja ongetwijfeld gebeurt wel eens wat. Ik, ik, heb, ik heb eigenlijk nooit gehoord hoor, van mensen, maar uh, ja, de, ja, mensen gaan toch wel met veel cash over straat. Of word je beveiligd en, als je in de rij staat om je huur te betalen? Ja, daar, voordat je helemaal binnen bent, bij, waar je dan inderdaad de, de biljetten op de toonbank moet leggen, zeg maar, dat is allemaal wel beveiligd. Maar uh, ja, voordat je binnen bent, uh, moet je natuurlijk gewoon over straat. En gaat dit binnenkort veranderen, denk je? Ik bedoel, krijgen op een dag de Colombiaan echt wel meer vertrouwen in uh, internetbankieren? Ja, nou ja, heel, heel klein weetje misschien, maar ik denk dat het voorlopig nog wel zo is. Uh, ja, mensen, ik weet niet, mensen zijn er gewoon, vinden het eng. En natuurlijk ook heel veel mensen in zo'n land als Colombia hebben niet eens een bankrekening. Hè, dus die krijgen betaald in cash. En als ze dan met hun telefoon of weet ik wat moeten betalen, ja, dan is dat dan gewoon in cash natuurlijk. Lekker in de rij staan. Ja. <laughs> dan komt het op neer. Robert-Jan Vrielen vanuit Colombia, dankjewel. Graag gedaan. You can't touch this. You can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. My, my, my, can't my, my music hit me so hard. Makes me say, Oh my lord, thank you for blessing me. When am I to run and do? I feel good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oakdale, and I'm known as such. And this is a you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this.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 touch this break it down Can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you, can. you can't touch this. Bring the bell, school's back in. Break it down. This. You can't touch this. Break it down. In vredesnaam nou doen tegenwoordig. MC Hammer kent datjes. Het is half tien, hier is het nieuws met Kees Groot. Radio 1. Het NOS-journaal. De man die vrijdag voor zijn huis in Amsterdam Slotenvaart werd neergeschoten, is aan zijn verwondingen bezweken. De man van 41 had een ticketbureau en was lid van de harde kern van Ajax. Hij werd vrijdag door een man op een scooter in zijn nek geschoten. De dader sloeg op de vlucht en is nog steeds spoorloos.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 En in verschillende steden in India zijn duizenden aanhangers van activist Anna Hazare de straat op gegaan. Ze zijn woedend over de beperkingen die hem worden opgelegd bij zijn actie tegen corruptie. Hazare wilde gisteren beginnen aan een hongerstaking. Maar er werd samen met meer dan 1200 medestanders gearresteerd. Dat leidde gisteren al tot protesten die zich vandaag hebben uitgebreid. De activist mag de gevangenis verlaten. Maar wil dat pas doen als hij ongestoord zijn hongerstaking mag uitvoeren. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNM Today. In Engeland komt steeds meer kritiek op de strenge straffen die worden opgelegd na de rellen van vorige week. Twee mannen die hebben bijvoorbeeld vier jaar cel gekregen nadat ze op Facebook hebben opgeroepen tot rellen. Michiel Willems vanuit Londen, onze man in Londen. Goedenavond. Hai, goedenavond. Vier jaar cel lijkt mij inderdaad ook wat lang af voor alleen oproepen tot rellen. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat is ook de reactie in, in de media en onder veel advocaten hier. Uh, Jordan Blackshaw en Perry Sutcliffe-Lienen, uh, slechts 20 en 22 jaar oud... ...zijn inderdaad veroordeeld voor vier jaar omdat ze op Facebook een aantal events hadden gecreëerd. Hè, zoals veel mensen bijvoorbeeld hun verjaardagsfeestje of een avond uit via Facebook regelen. Hadden zij geregeld van een middag... Plunderen en een middag stelen, dat waren hmm. ook de titels van die uh, event, zeg maar. Ja. Nou, de rechter heeft dat keihard afgestraft en heeft gezegd van het zo actief en daadwerkelijk oproepen van stelen en plunderen, dat moet bestraft worden met vier jaar. Hmm. Even zo meteen nog over wat voor kritiek er daarop is, uh, maar er zijn wel meer gevallen hè, van mensen die wel, wel erg voor zijn gestraft. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, wat uh, dat betreft had je een moeder van twee in Manchester. Die heeft vijf maanden gekregen voor het dragen van gestolen kleren. Um, ja, ze heeft verder niet meegedaan met de relis. Ze heeft geen enkele winkel uh, betreden. Mm. Maar ze heeft toch die spullen aangenomen. Voor de rest had je ook nog een uh, 23-jarige jongen. En hij was eigenlijk op weg naar huis van een avondje uit. En hij uh, heeft toen een aantal flesjes water gestolen. De totale waarde niet meer dan 3,50. En hij heeft ook een aantal maanden gekregen. En uh, ja. voor, tot slot heb je bijvoorbeeld ook nog uh, een dame die uh, was uh, aan het stelen en die kwam met tien pakjes kauwgum thuis. Nou, die is uiteindelijk uh, voor vijf maanden ook de gevangenis ingegaan. Ah. Nou, heeft premier Cameron uh, de rechters, toen dat allemaal gebeurde, ook echt opgeroepen van ja, ik wil harde straffen. Um, nou ja, met dit tot gevolg, lijkt me dan. Ja inderdaad, ik bedoel wat dat betreft, uh, de rechters hebben de juridische mogelijkheden, ze opereren natuurlijk binnen de wet, maar het is, het is wat dat betreft voor vergrijpen als diefstal, plundering, uh, fraude in sommige zaken, zijn het hele hele strenge straffen, veel strenger dan normaal zou gebeuren. Dus je kunt je natuurlijk niet aan de indruk onttrekken dat rechters inderdaad hebben geluisterd naar uh, de politiek. Ja. Maar er is dus nu wel kritiek op de, op de hoogte van die straffen? Dat zeker. Uit de hoek van advocaten, human rights group, activisten. Uh, denk aan docenten, jeugd, jeugdwerkers ook. Die zijn er toch wel heel erg tegen in het, aan het komen. Want die zeggen van, goh, een aantal van deze mensen waren gewoon die avond niet eens... Uh, die hadden niet eens gepland om daar te zijn. Die raakten zijn verzeld. Die hebben heel stom gehandeld. Maar om die nou in allerlei gevangenissen op te gaan sluiten... voor weken, maanden, al dan niet jaren... Mm. daarmee ruïneer je echt hun leven. Ja. Maar zijn dat vooral de advocaten en activisten... Media, dan waarschijnlijk linkse media. Wat, wat vindt de gewone Engelsman ervan, van die straffen? Ja, nou ja, goed, euh, zoals zo'n Facebook-uitspraak vandaag. Euh, ik, collega's, vrienden, euh, algemene opinie in Engeland... zegt dan wel van, ja, dat is heel streng en had dat niet wat minder gekund. En de kans dat daar in hoger beroep nog wat vanaf gaat is aanzienlijk groot. Maar over het algemeen is er toch wel de tendens en het gevoel van... ja, die mensen hebben allerlei goedlopende winkels en zaken en huizen in brand gestoken. Uh, dat moet hard bestraft worden. Er moet ook een psychologisch effect van uitgaan ja. dat mensen... Naar de toekomst het wel uit hun hoofd halen om dit nog een keer ja, te doen. Dat was natuurlijk ook, neem ik aan, wat er achter die oproep van Cameron zag, zat. Vooral het psychologische effect. Maar nog even tot slot. Ik zat me te bedenken als premier Rutte hier na nou ja, ajax Feyenoord, rellen... als hij zou oproepen, ja, veel harder straf. Dan valt heel politiek de over mij. Maar in Engeland, uh, daar kan dat gewoon. Nou, natuurlijk wel als het om individuele zaak gaat, of als er iets is, een, een moordzaak of een verkrachtingszaak, dan zou er zeker wel gezegd worden van niet doen. Maar in dit geval, uh, waarin toch hele straten en buurten ontregeld werden, waarin allerlei zaken uh, geplunderd zijn, ja, dan, dan wordt er toch wel gezegd van, ja, zo'n oproep vanuit de politiek is, is absoluut te begrijpen. Onze man in Londen, Michiel Willems, dankjewel. Ja, heel graag gedaan. BNN Today. Nederlanders die vinden hun seksleven ronduit belabberd. Uit onderzoek van het psychologie, psychologie Magazine blijkt dat we het gemiddeld een 6 min geven. Hoe kunnen we nou ons seksleven verbeteren? Pornoactrice Kim Holland die geeft tips. Om uh, je seksleven op te krikken moet je in ieder geval je bed uit. Buiten seks en dat kan in een auto zijn, dat kan in een politiek zijn. En dat kan voor de durven natuurlijk op een, uh, op een uh, naadstrand uh, zijn. Maar doe eens iets. Geks, doe eens iets wat je nog nooit hebt gedaan met je vriend en verrass hem daarmee. Ja, en een tikkeltje dominant, of juist onderdanig te zijn, dat schijnt ook te helpen. Wat het allerleukste zijn waar je elkaar het allerlekkerste mee kan verrassen, dat is dat je gewoon aan elkaar aangeeft, dit zou ik wel eens een dagje willen. En dan ben je eigenlijk een dagje, ben jij degene die alles bepaalt... maar o, oh o, oh, als je te ver gaat, ook de ander krijgt zo'n zo dagje of een paar uur... waarin hij of zij alles bepaalt. Ja, ben je echt in een kinky bui, laat je fantasie dan helemaal de vrije loop. Er zijn zoveel mogelijkheden om een keer een kinky party te bezoeken... een keer een parenclub te bezoeken... Uh, bespreek alles altijd heel goed met elkaar. Weet zeker dat je je daar allebei goed in kan voelen. Maar kijk gewoon wat er allemaal op het gebied van seks is. En het kan zijn van een erotische beurs tot, uh, nou ja, tot, een, tot een gek feest waar je terecht kan komen. Maar probeer dingetjes gewoon uit en kijk hoe het dat voor jou of jullie is. Ja, nou ja, het is allemaal niet uh, heel ingewikkeld, denk ik. Maar gewoon goed luisteren naar Kim en dan komt het allemaal goed. Veel plezier.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 Roku, gewoon uit Nederland natuurlijk. No mercy. Dit is Radio 1, BNN Today. Vandaag is het de laatste dag van de bustour van president Obama door het Middenwesten van Amerika. En die bus, nou, dat is niet zomaar een bus. De limousine waar Obama normaal in rijdt, die heet al The Beast. Nou, deze bus is een soort van de grote boze papa van The Beast. Um, Ronald Kessler is schrijver van het boek In the President's Secret Service. En hij weet uh, precies welke gelikte James Bond snufjes die Beast-bus van Obama heeft. De doors, for zijn are 5 inches thick. De uh, windows zijn totally bulletproof. It has its own supply of oxygen, tires that can't be uh, punctured with a bullet. De deuren zijn 13 centimeter dik bijna, de ruiten kogelvrij. Er zit extra zuurstof in de banden zodat die niet kunnen geraakt worden door kogels. En daarnaast zitten er ook nog wat super mega geheime communicatiemiddelen in. Een flatscreen'tje en hele lekkere zachte designbankjes. Nou, Zo'n stukje vernuft heb je natuurlijk niet zomaar in elkaar gefrutseld. Een oud-directeur van de geheime dienst in de tijd van George W. Bush... die kreeg er vroeger zware migraineaanvallen aanvallen van. Het was uh, extremely expensive. To lease one of these bussen. En dan. proper armoring. proper communications. equipment. En dan. at the end of the contract. you had to. restore those buses back to their original state. Ja, en omdat ze niet zoveel zin hadden. om steeds maar weer die geleende tourbusjes. van Madonna en Britney Spears. te willen verbouwen. is er nu die speciaal ontworpen superbus. helemaal alleen voor Obama. Dan hoeft hij dus niet meer terug naar de verhuurder. Maar alleen met je rijbewijs A. kom je er echt niet achter de stuur. Yeah, ja, bus and start it. You have to have proper training and you have to have a commercial driver's license. Ja, dat zegt woordvoerder Ed Donovan van de Secret Service. En Als je een beetje een racertje bent en uh, je wil een echte adrenaline kick om te leren rijden, dan kan dat in Obamas busje. be to back up at very high rates of speed just using the mirrors on either side. It really takes a lot of guts to do that. En dan heb je hem gehad, Obamas busje. Jammer. Hij is eruit. Klaar. Hij is eruit. klaar met de tour. Dat was het toch, jongens? Of mis ik nu iets? Kijk ik naar de regie. Oh, ik mis wat. Pardon, ik mis een blaadje. Het gaat nog verder. Ja, nou, lekker achteruit schuren dus. Alleen maar kijken in je zijspiegels. En uh, Obama die zit dan uh, gillend met samengeknepen billen naast je op de bijrijderstoel. De regering heeft uh, zijn spaarvarker wel aan diggelen moeten slaan voor deze beastbus. Het ding kost namelijk 1,1 miljoen dollar. En dat is ongerekend bijna 760.000 euro. Euro. En natuurlijk, hij heeft er twee van. Eentje voor de zekerheid. En dit technologische hoogstandje op vervoersgebied is gemaakt. En daar doen ze in Amerika een beetje moeilijk over. In Canada. Today. Verder dan. LinkedIn. Ja, LinkedIn. Het sociale netwerk voor al je zakelijke contacten. Je kent het wel, uh, waar je bijvoorbeeld je cv deelt met anderen. Dat scoort als een gek in Nederland. Eén op de vier Nederlanders heeft een account in, uh, bij LinkedIn. En dat is veel meer dan in andere landen. Sterker nog, statistisch gezien, um, is LinkedIn in ons kikkerlandje het aller, allergrootst. Dus het is dus helemaal niet vreemd eigenlijk dat er naast een kantoor in Amerika... in India en in Engeland ook een kantoor in Amsterdam zit... En een van de dames, de, de bazen daar is Lot Keizer en die is nu hier. Lot, goedenavond. Hoi. Waarom eigenlijk dus niet het hoofdkantoor in Nederland, zou ik denken? Uh, nou, um, we hebben net meer dan 50 procent van de gebruikers komen niet meer uit de US. Maar in vergelijking uh, uh, is de US nog wel het allergrootste land. Ja, ja, dat toch wel. Ja, dat toch wel. Maar, <laughs> maar goed, penetratie hier is het allerhoogst. Dat is nog hoger dan in Amerika, hoger dan in India. Overal. Hoe komt dat? Waarom zijn wij Nederlanders zo gek op LinkedIn? Uh, ja, ik denk dat het komt. Het is nooit helemaal onderzocht. Dus het is, uh, het is een gevoel. Uh, dat uh, uh, Nederlanders uh, vrij uh, niet-hierarchisch werken. Ze zijn heel... Uh, Um, makkelijk met elkaar in de omgang en er is weinig hiërarchie, het is vrij ja. plat uh, voor een stagiair om hier te starten en de CEO de volgende dag nadat ze eerst koffie of nadat ze koffie hebben gedronken uit te nodigen op LinkedIn is vrij uh, normaal, terwijl je dat in Italië bijvoorbeeld echt niet zou kunnen ja, al doen al dat gekraak is, jij bent vrij oh, lang en ja. probeert je probeert je microfoon wat omhoog te stellen is Het zit heel erg krom om in dat ding te praten doe maar... anders je stoel van naar beneden dus weinig hiërarchisch. ik kan makkelijk mijn baas uitnodigen want het is geen enkel probleem ja, ja, en netwerken komt de Nederlanders, gaat dat vrij makkelijk af. Ik denk ja. dat het ook wel iets te maken heeft met de oude handelsgeest in Nederland. Mensen praten makkelijk met elkaar, vinden het leuk om met elkaar te praten. En uh, netwerken is een natuurlijk iets in ja. Nederland. En dat zie je dat dat heel goed aansluit bij het succes van LinkedIn. Het is heel leuk, want daardoor is Nederland ook een soort pilotland voor de US. Om dingen in te testen, om te kijken hoe dingen gaan, hoe dingen ja, ja. ontwikkelen. Zo goed of minder goed ontvangen worden. Zometeen over uh, of het wel een succes is, want je kan natuurlijk wel heel, leuk heel veel profielen hebben. Maar hebben mensen uh, ook want aan, maar Jij ja, bent een mooi voorbeeld van uh, dat het wel werkt. Want je hebt deze baan nog niet zo lang. Nee, en, Natuurlijk via LinkedIn. Absoluut. Ja, Ik ben hier zes weken nu uh, bezig. En hiervoor heb ik altijd aan mediebureau gewerkt. Dus ik heb vijftien jaar uh, medebureaus gedaan. En de laatste uh, heb ik opgezet. als was Twist. En uh, daar was ik klaar mee. En ik was aan het kijken. van goh, wat wil ik nu gaan doen? En toen ben ik benaderd uh, via LinkedIn. Clive Punter. Hij is uh, een man in uh, Engeland. Had via via uh, gevraagd. Van, goh, wat zijn mensen in Nederland die ik zou moeten spreken? En die heeft mij benaderd via een, uh, een mailtje eigenlijk uh, in LinkedIn. En toen ben ik naar Londen gevlogen. Amerika gevlogen, allerlei mensen gezien en ontmoet en, en ja, via LinkedIn binnengekomen. Dus dat en toen zeiden ze, die moeten we hebben. Nou heb ik natuurlijk even op jouw LinkedIn gekeken. Ik dacht, ja, ik snap het wel. Een enorm CV, pagina's, lang gaat dat door. <laughs> Niet te geloven. 100% uh, uh, profiel is wat, je, wat wij uh, goed vinden om te hebben. Zeg maar, zorgen dat je alles ja. hebt ingevuld. Dus dat heb je hebt, natuurlijk daar, meteen je, gedaan. Oh, sowieso overal <laughs> waar je gewerkt hebt en waar je gestudeerd hebt. Maar ook heel veel comments op jou. He, mensen die jou aanbevelen, waar, waar je zo goed bent. Klopt onder andere zelfs in je jaar dat je werkloos was ja maar ze kan zo goed shoppen en ze kan zo goed als ze al jaar, auto's voor, twee ja. oh, okay. ja. auto's <laughs> was twee <laughs> maanden. maar dat is natuurlijk wel uh, um, uh, want ik zat me net even af te vragen, waarom heb ik nog nooit een job offer gehad? Ja, ik heb ook even naar jouw cv gekeken, Willemijn. En daar heb ik wel een idee van. Uh, ik denk dat je uh, het ooit hebt neergezet als ik heb een, uh, een profiel op LinkedIn. Uh, maar je bent niet heel actief. Nee. Nee, de, de, het is goed als je daar bijvoorbeeld uh, zorgt dat je foto regelmatig ververst. Dat er staat wat je doet, wat je leuk vindt. Een soort uh, samenvatting over jezelf. En uh, hoe meer je gaat doen op LinkedIn, eigenlijk hoe meer uh, je eraan hebt. Wat dus, kan je doen op LinkedIn? Uh, nou, Je kunt er heel veel nieuws lezen. Uh, bijvoorbeeld voor jou als journalist is het heel interessant... om te kijken wat voor groepen er actief zijn. Ik zag dat je lid bent van de Viva-groep. Ja, ik zit ik in zo'n fifa groep <laughs> Ik en weet niet of je ik... daar iets mee hebt. Nou, dat maar... is verschrikkelijk. Ik krijg de hele dag, sorry Viva, maar ik krijg <laughs> de hele dag door mailtjes... in, in mijn werkmail van doe mee aan deze discussie. Ja. Ja, daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Nee, nou, dan moet je je afmelden van die groep. Dan moet je ja. daar eigenlijk niks mee doen. Maar wat kan ik hebben aan wel een groep? Nou, bijvoorbeeld je hebt het media netwerk. Dat is een heel grote, uh, uh, hele grote LinkedIn-groep waar journalisten veel met elkaar praten over onderwerpen, over uh, uh, dingen die relevant zijn voor uh, jouw beroepsgroep. Van uh, waar zitten interessante onderwerpen of praten over dingen die spelen. Uh, maar stel je werkt bij de ethos, ja. Wat heb je dan aan LinkedIn? Nou ja, weet je, het is, het is een sociaal netwerksite. LinkedIn is een, is een site waar je uh, sociaal kunt netwerken... zoals bijvoorbeeld op Facebook of op Hives of op Twitter. Uh, maar het met dat verschil dat het professioneel is. Dus dat het gaat over zakelijke contacten... en met de bedoeling om jezelf te profileren op een zakelijke manier. En wat daar goed aan is... wij zeggen altijd, het is goed als je zaterdagavond niet je maandagochtend ontmoet. Uh, wat je laat zien op Facebook is eigenlijk heel iets anders... dan wat je wil laten zien op LinkedIn... Uh, ik zou ook adviseren om daar andere foto's... daar zie je niet de bierdrinkende bikinifoto's. Nee, meer... dat is niet zo verstandig. Dat is niet verstandig, nee. Maar dus, dus het eet, even, het, even die het dame, dame... Ja, en die uh, wel, wel hogerop. Ja, precies. Nou, die maakt een profiel aan, die vertelt wat ze doet, waar ze goed in is. Die vraagt of uh, mensen waar ze mee werkt... of haar manager of uh, degene die ze aanstuurt... of klanten willen zeggen dat zij zo goed is in wat ze doet... Uh, nou vervolgens uh, als zij op zoek gaat naar een andere baan... of mensen in dat vakgebied zijn op zoek naar iemand die doet wat zij doet... kunnen haar vinden. Dus het is, gaat over vindbaarheid, het gaat over Want jezelf profileren. Door, doordat je profileert en bepaalde woorden gebruikt, daar kan weer op gezocht worden. Precies, je bent uh, beter indexeerbaar in Google, ja. je bent goed vindbaar. Uh, maar ook hoe meer je daar laat zien... eigenlijk in alle sociale netwerken laat het zo... hoe echter je bent, hoe meer je laat zien hoe meer je ook verwacht, hoe meer je ook terugkrijgt. Maar toch, er zit natuurlijk ook wel kritiek op. Um, we hebben even onze eigen internet-expert Krijn Schuurman gebeld... en die zegt, ja, weet je, de meeste leden hebben eigenlijk geen idee... wat ze met hun profiel aan moeten. Je ziet nog vaak dat mensen niet goed weten waarvoor ze het moeten gebruiken. Uh, ze zitten er wel op, maar uh, onduidelijk is waarom. Dat geldt voor veel mensen. En dat is natuurlijk eigenlijk zonde, want het biedt natuurlijk waanzinnig veel mogelijkheden. Dat heb ik ook een beetje. Ik heb ook een profiel, want ja, je ja, moet toch een profiel ja. hebben. Um, maar als je geen baan zoekt, dan heb je er toch eigenlijk geen bal aan? Nou, het is niet waar, want je hoeft niet alleen een baan te zoeken. Je kunt daar ook heel goed met uh, mensen die hetzelfde doen uh, praten over dingen wat je bezighoudt. Je kunt er informatie zoeken, je kunt er kennis op doen, je kunt jezelf profileren. Dus je investeert... Het zou voor mij slim zijn om alvast te investeren als ik een keer bij BNM weg ga. Om dan nu al in groepjes te bewegen. Laat ik eens met die babbelen op internet en die. Ja, dat maar ook om jezelf te profileren in je huidige baan. Dus je maakt eigenlijk je huidige baan interessanter. Je maakt je huidige uh, profiel interessanter. Je laat zien wat je doet, wie je bent en wat je kunt. En daarnaast is het ook heel interessant om met mensen te interacteren. Uh, uh, gesprekken te hebben, mee te doen actief in groepen. En wat nieuw is, is LinkedIn Today. Dat is een redelijk recente uh, toevoeging op het netwerk waar je heel veel nieuws kunt zien. En waar mensen precies weten wat jij leest, maar ook wat je uh, collega's lezen. Of wat mensen ja. die hetzelfde doen uh, als jij, maar in Amerika lezen. Dus dat maar maakt een soort het, referentiegroep. Dat het, maakt heel relevant. Het klinkt allemaal prachtig en ik geloof ook best dat je er op die manier iets aan kan hebben. Maar één op de vier Nederlanders heeft een profiel. Daarvan zijn er natuurlijk ongelooflijk veel profielen van mensen zoals ik die hem gewoon helemaal aangemaakt en er nooit iets mee doen. Het gaat mij ook helemaal niet om het aantal profielen. Het gaat mij om het gebruik. Maar is, en, dat is ook uh, zo, neem ik aan, toch? Dat weten jullie ook wel bij LinkedIn, dat er heel veel zeg maar soort van dode nou, profielen Nou, We zien, zijn. We zien, we zien uh, dat het uh, aantal profielen enorm toeneemt. We hebben in maart meer dan 100 miljoen, miljoen profielen uh, gegenereerd uh, wereldwijd. Er komt meer dan één uh, gebruiker bij per seconde. Dat is uniek, dat is enorm veel. En... Uh, het gebruik is uh, groeiend. En inderdaad zijn er gebruikers die het minder gebruiken en gebruikers die daar elke dag heel intensief mee bezig zijn. Maar het neemt toe en je ziet dat uh, uh, andere beroepsgroepen uh, daarin steeds meer gaan doen. En het is, ik bedoel, ik denk dat er inmiddels, als je het vergelijkt met hoeveel uh, banen je nog kan krijgen via de volk, volk, Factuurbank site dat ja. zal wel aardig afnemen. En... Ik, bedoel, ik zie het aan vriendinnetjes die vooral in het zakenleven werken. Die ja. halen er wel vrij veel banen vanuit. Ja, ja maar, maar ik vind het dus ook heel grappig om te zien... dat ik ben bij een sportschool en ik stond te rennen. En ik was helemaal niet in de mindset om over mijn werk te praten eigenlijk. Maar iemand die uh, me advies gaf over hoe hard en hoe vaak en hoeveel ik moest rennen... die zei, ik zit ook op LinkedIn en wat moet ik nou doen? En uh, weet je, dat mm. is een, een sporttrainer en die heeft ook een hele uh, presence daar... En, uh, ...heel veel andere beroepsgroepen beginnen zich daar ook uh, te manifesteren. Even over, het is niet allemaal, Hosanna en halleluja. Um, afgelopen week waren jullie flink in het nieuws, niet op een hele leuke manier. Um, LinkedIn, jullie hadden een nieuwe wijzen. daar ging het over foto's en namen van LinkedIn-gebruikers... ...die werden zonder toestemming gebruikt in, in, ad in advertenties... Er werden door de PvdA-Kamer vragen overgesteld. Ja, pak je blaadje deze ja, bij. Dus ja. moet je dit nu officieel statement gaan voortzetten? Nou, ik moet, ik moet nou ja, inderdaad wel oppassen wat ik al Het is, het is teruggedraaid, zeg. maar ja. ik dacht dat is ook niet zo slim van jullie. Uh, wat er gebeurd is, we hebben uh, getest een manier van adverteren... En uh, de gebruikers hebben aangegeven dat ze dat uh, niet goed vonden. Dat ze dat niet prettig vonden. Daar hebben we naar geluisterd en toen hebben we teruggedraaid. En... Maar dat, dat had ik je, ja, sorry, maar toch ook wel op van tevoren kunnen vertellen. Dat gebruikers het niet heel erg leuk vinden als je hun foto en hun naam gebruikt zonder nou, dat nou, te weet vragen. Weet je wat het is? Uh, recommendations. Dat is, de, dat is de bedoeling waarom we dit hebben gedaan. Uh, als, als, uh, als jouw vriendin jou vertellen van je moet naar de prade gaan. Heb, ik, heb je heel veel meer kans om daarnaar te luisteren dan als de braden vertelt, je moet naar de parade komen. Uh, dus de manier waarop vrienden iets adviseren... is heel uh, interessant om iets mee te doen. En dat is natuurlijk ook een van de grote waarden van het netwerk... Um, nee, dat begrijp ik wel, maar jullie gebruiken wel gewoon ongevraagd. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, bij Facebook is dat ook altijd commentaar. Je mag gewoon niet de namen en foto's gebruiken van, zonder dat mensen daar toestemming voor geven. Het is, test het is heel simpel, en, toch? En uh, uh, die is inderdaad niet goed gevallen, dus vandaar dat het is teruggedraaid. Dus als niemand het al had opgemerkt, dan waren jullie er wel mee doorgegaan. Uh, nou, de, de gebruiker staat absoluut op één bij LinkedIn. En dat, uh, dat kan. Nee, maar weet je, jullie wisten dit toch gewoon wel? Kom op. Nou nee, als je een technologisch uh, bedrijf bent, wat uh, ontwikkelt, wat op het scherpst van de snede innovatief wil zijn. Uh, maar het is gewoon tegen de privacy. Simpel. Dan uh, introduceer je dingen die interessant kunnen zijn voor je gebruikers en voor je adverteerders. En, en dit is daarin een test geweest. Dat heb ik geloof ik nu drie keer gezegd. <laughs> en, maar goed, gaan jullie dit ook niet meer doen? Dus ongevraagd ge informatie gebruiken van gebruikers. Nou, we hebben nu gezegd we draaien die terug en uh, dat blijft zo. Dank je. <laughs> Op een dag toch het hoofdkantoor in Nederland? Als wij... Uh... Um... Dat lijkt me dit, nee, ja, nee, dat lijkt me niet, dat lijkt me niet logisch. Nee, als je kijkt al naar hoe groot Amerika is... en hoe, hoe uh, klein wij ten opzichte van uh, Amerika zijn... Uh, doen we het heel goed. Vind ik het prachtig als wij als innoverend land... een aantal dingen uh, voorsprong kunnen nemen op, uh, op het buitenland. En uh, wat ook heel mooi is, is dat wij als luisterend land... als, als land waarin we dingen kunnen testen... Uh, gewoon adviezen kunnen geven en nieuwe producten kunnen ontwikkelen. En, uh... Dus je hebt nu aan Amerika geadviseerd... doe dat maar niet met die foto's in die naam, want op vakantie. Ik was op vakantie in Zweden en het was voor mij vrij lastig. Omdat ik vrij ver weg zat van wat er gebeurde. Maar ik kreeg natuurlijk wel heel veel daarvan mee. Dus ja, het, is, het helpt absoluut dat je dan als Nederlands land heel goed kan uitleggen aan... Ik heb Jeff Weiner gemaild. Ik heb gezegd, luister Jeff. De baas. Wij, ja, we hebben elkaar nog niet ontmoet. Uh, maar dit maar is, niet dit is heel heftig in Nederland. Ja. En dat krijg je niet mee. En misschien lees je wat Twitterberichten. En uh, snap jij hashtag vinkje niet. Ik snap hem wel. En dit is wat er gebeurt. En daar, hè, wij, wij vinden onze members belangrijk. En, en wat er stond aangevinkt. Um, bij de privacy settings was een vinkje. Het precies, was nou, in Twitter. Ja, precies. Um, dus dan denk ik dat je als Nederlands kantoor heel goed je bestaansrecht bewijst. Dat je zegt, luister, dit is, dit is het Nederlandse gevoel, daar moeten we iets mee doen. Het ja. was in Duitsland was het ook uh, op die manier uh, ontvangen. Maar in Amerika was het bijvoorbeeld heel anders. En daar gaan we een andere keer over praten, daar ja. hebben we geen tijd meer voor. Lot nee. Keijzer heeft zich in ieder geval denk ik al aardig in de kijker gespeeld in die zes weken bij LinkedIn. Tot? Dankjewel. <laughs> Dankjewel, Lot. Goed dat je er was. Graag gedaan. Was je nog niet lang? Take me home, then maybe we can dance some more. All alone, I'll show you how to move me right tonight. Oh boy, it's time to go. voor je. Plug it in en turn me on. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, we geven weer het laatste woord van onze uitzending aan ons selecte groepje BNR's. Vandaag beginnen we met de Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Op 15 augustus 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. We hebben dat eergisteren herdacht. Ik vond het mooi dat zoveel met hun kinderen en kleinkinderen aanwezig waren. Zij beseffen meer dan wie ook dat vrijheid, democratie en recht niet vanzelf spreken. Deze herdenkingen sporen mij aan me in te spannen voor een sterke democratie. Jou ook. En dan strafpleiter Oscar Hammerstein. Voor wie de recessie in Europa niet voldoende zichtbaar is, bestaat er nog altijd Dubai. Temperaturen tegen de 50 graden en de ramadan kunnen niet verhinderen te zien de krimp van de economie. De bouw staat hier stil. En de winkels worden dichtgetimmerd. En als laatste olympisch kampioens Mark Duijtert. Nou, de illusie dat ik ooit een goede wielrenner uh, zou worden... die heb ik uh, vandaag definitief verloren. Niet dat ik die al echt had, maar mijn benen doen zozeer van de keiharde trainingen... dat ik uh, hier uh, vierkant de berg opfietste. En met hier bedoel ik het Zwarte Woud in uh, Zuid-Duitsland... Waar, uh, waar ik nu op trainingskamp ben. Een mooie week nog voor de boeg. De laatste zware periode voor de winter gaat nu van start. Mark Duijtert, was dat... Dat was hem weer voor vandaag. BNN Today, wij zijn er morgen. Gewoon weer, um, kan je ons niet missen. BNN Today slash Facebook. Nee, ik zeg het weer helemaal verkeerd. Heh, sorry. Facebook.com natuurlijk slash BNN Today. Een beetje van me. apropos van LinkedIn. Um, zometeen langs de lijn met Robert Meder. BNN Dit is Radio 1.